Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De bewoners van de flat in Amsterdam, Nieuw-West... waar gisteravond brand uitbrak, kunnen voorlopig nog niet naar huis. Ruim 100 appartementen zijn voor dit moment onbewoonbaar verklaard. Er ligt veel glas en het is niet veilig. Mijn collega Vincent staat bij de flat. Wat ik vooral zie is dat bij één woning op de derde verdieping... de deuren zijn weggehaald... Ook op een verdieping daarboven, de vierde verdieping, is nog wat schade te zien. Uh, maar wat verder opvalt, is dat op verschillende plekken in die flat het licht nog brandt. Bewoners zijn echt hals over kop, dus hun huis uitgegaan toen het brandalarm klonk. Eén iemand vergat door alle paniek het fornuis uit te zetten. En daardoor ontstond er nog een brand. Eén persoon kwam om het leven, vijf mensen raakten gewond. Nederlandse bedrijven worden steeds diverser, maar het betekent niet automatisch dat werknemers zich ook meer geaccepteerd en gelijk behandeld voelen. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau, die dit soort dingen onderzoekt. Werknemers met een migratieachtergrond voelen zich vaak uitgesloten. En dat kan gebeuren op verschillende manieren, zegt deze onderzoeker. Het uit zich in uh, vervelende grapjes. en uh, nou, Grapjes is dan natuurlijk een lief woord voor iets wat heel uh, pijnlijk kan zijn. Uh, dat mensen minder vertrouwd worden, dat mensen anders beoordeeld worden, dat mensen minder uh, uitdagingen werkzaamheden krijgen. Uh, um, het, het zijn allemaal dingen die, uh, nou ja, subtiel en ik zeg het even tussen aanhalingstekens uh, uh, lijken, uh, maar die al met al uh, veel impact hebben. Het probleem is zelfs groter bij organisaties die juist meer diversiteit op de werkvloer hebben, zeggen de onderzoekers. En een bijzondere reddingsactie gisteren in Amsterdam, een mini-autootje, zo'n brommobiel, was de gracht ingereden. Er zaten een moeder en een kind in. De 30-jarige Tijn twijfelde geen moment. Hij sprong het water in. Toen moest ik zoeken, uh, drie keer kopje ondergegaan Ja, het is de gracht, je ziet helemaal niks. En ik voelde ook geen auto meer. Je dacht op een gegeven moment, ja, dit gaat gewoon niet goed meer. Toen greep ik met mijn arm in de auto en toen voelde ik een jas en toen kon ik het meisje zo hard eraan trekken. En toen hielden ze meteen, dus ik dacht ook van, oh, gelukkig, ze, ze is niet aan het stikken of ze heeft geen water ingeslikt. Moeder en kind maken het nu goed, maar het meisje is wel voor de zekerheid nog even nagekeken in het ziekenhuis. Heb ik het weer voor je, het is een bewolkte dag met af en toe een buitje en het wordt 16 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 7 kilometer file... tussen Muiden en Naarden door bergingswerkzaamheden is de vertraging 20 minuten. Op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Vinkenveen en Knopen de Amstel... 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. In 9 kilometer file tussen de Knopen te Beverwijk en Rotterpolderplein. Maar de weg is weer vrij...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 You find. Zandvoort. Dit is ZFM. Pardon, easy. Come on, this little player, I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 Not away and forget about everything